9 uur. Dit is Radio 1 met de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Bewoners van serviceflats worden voor miljoenen euro's gedupeerd... door een stichting die eigenlijk voor ze op zou moeten komen. En Frankrijk-correspondent Ron Linker... met het laatste nieuws over de gegijzelde directeuren... van bandenfabrikant Goodyear. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Pensioenfonds ABP zet het Japanse TEPCO op de zwarte lijst. ABP wil niet langer beleggen in het bedrijf dat verantwoordelijk was... voor de kerncentrale in Fukushima, waarin 2011 een kernramp plaatsvond. De pensioenuitvoerder van ABP. We hebben gezien dat in plaats van adequate maatregelen nemen... om de veiligheid te herstellen en het vertrouwen van de bevolking... weer terug te winnen, dat eh, TEPCO de autoriteiten verkeerd informeerden, informatie achterhield. Voor ons aanwijzing om te zien dat Tepco niet heeft geleerd van deze ramp... en haar leven niet heeft gebeterd. De aandelen Tepco zijn inmiddels door ABP verkocht. In Istanbul begint vandaag een proces tegen bestuursleden... van de Orde van Advocaten in Istanbul. Ze kwamen op voor de advocaten die vorig jaar een groep militairen bijstonden. Die militairen werden beschuldigd van het beramen van een staatsgreep. Tijdens het proces kregen de advocaten nauwelijks het woord... en werden ze de rechtszaal uitgezet toen ze daartegen protesteerden. De rechter vroeg de orde van advocaten daarna om nieuwe advocaten te benoemen... maar een aantal bestuursleden weigerden dat. Zij worden beschuldigd van het beïnvloeden van rechters. Een terreurgroep in het westen van Afrika... dreigt met aanslagen op Frankrijk en zijn bondgenoten... vanwege de interventie in Mali...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 Het televisieprogramma De Wereld draait door heeft geprofiteerd van de overgang van Nederland 3 naar Nederland 1. Gisteravond keken ruim 1,6 miljoen mensen en dat was bijna een record. Op Nederland 3 trok het programma gemiddeld een miljoen kijkers. Het nieuwe realityprogramma Utopia van SBS trok anderhalf miljoen kijkers. Er is lang uitgekeken naar de lancering van het programma van producent John de Mol. Daarin worden 15 kandidaten een jaar lang gevolgd die een nieuwe samenleving moeten opbouwen. Grootste overdekte attractiepark van Europa komt zo goed als zeker in Zoetermeer. Dat heeft burgemeester Abtrood gisteravond gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. In het park Adventure World is het de bedoeling dat bezoekers kunnen ervaren hoe het is om in een Formule 1 racewagen te rijden of in een straaljager te vliegen. Volgens burgemeester Abtrood zijn private partijen nu bezig met de financiering van Adventure World. En dergelijke omgevingsvergunning, de tekeningen. Deze particuliere bedrijven moet natuurlijk aanbesteden. Maar dan is de verwachting dat dit in principe allemaal rondkomt. En dat over een jaar of vier, dus in 2018, dat zou gaan. Het weer. Eerst schijnt de zon geregeld en is het vrijwel overal droog. In de namiddag en avond neemt de regenkans toe, vooral in het noordwesten. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. En de zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard. Ook morgen zonnig en droog en zacht. Awb Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met nog uh, 23 files, een kleine 60 kilometer bij elkaar. Ook niet al te veel bijzonderheden meer, behalve dan twee kapotte vrachtwagens. En die staan op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht, bij Boren. Twee kilometer file. En op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, bij Apeldoorn. Ook daar twee kilometer. In beide gevallen is de rechte rijstrook afgesloten.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 Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Goedemorgen, tot 12 uur zijn we er de hele ochtend dus. Met zwarte werksters die wit moeten worden. Verslaggever Marcel Dekker loopt deze ochtend mee met Dirk Mulde. Dat is de directeur van Herinneringscentrum Westerbork. Ja, en die krijgt van later vanochtend staatssecretaris Maarten van der Rijn op bezoek. Die gaat kijken of al dat subsidiegeld wel goed besteed is. Een spannend ochtendje dus hier. Nu eerst de grootschalige fraude bij Serviceflex. <middels> Want bewoners van serviceflats worden voor miljoenen euro's gedupeerd... door een stichting die eigenlijk hun belangen zou moeten behartigen. Die brengt te hoge kosten in rekening... en heeft dubieuze contacten in de vastgoedwereld. Het is vanavond om tien over negen te zien in Altijd Wat op Nederland 2. Het financieel journalistieke platform Follow the Money... deed onderzoek naar die stichting waar het om gaat: de stichting dienstverlening serviceflats. Erik Smit is hier, de hoofdredacteur van Follow the Money. Welkom. Goedemorgen. Hoe worden die bewoners uitgebuit? Ja, dat gaat op een hele geraffineerde wijze... Uh, er zijn uh, honderden serviceflats in Nederland. En ongeveer 360. Um, die uh, eigenlijk de laatste jaren allemaal een beetje in de problemen zijn gekomen. Door uh, leegstand. Uh, um, eigenlijk willen sommige bewoners uh, die de woning hebben geërfd. Uh, willen er vanaf. Die woningen zijn slecht verhandelbaar. De besturen die, uh, die doen het niet goed meer. Er zijn mensen die niet meer precies weten wat ze eigenlijk moeten doen. En dan komt eigenlijk uh, die dienstverleningsclub uh, uh, uh, die eraan. Uh, SDS. En die biedt zich aan eigenlijk uh, om, om dat soort problemen om op te lossen. En dat is ook een hele welkome dienst. Want die die hebben ook echt een serieus probleem. Maar dan gebeurt het. Ze dienen zich eigenlijk aan als een reddende engel. En uh, ze openbaren zich eigenlijk als een soort van paard van trooien. Op een hele listige manier weten ze um, de besturen um, daar uh, de, de macht te, te, te grijpen. eigenlijk Door daar zelf uh, bestuurders neer te zetten. Zogenaamd onafhankelijke mensen. Die vervolgens. eigenlijk het hele besluitvormingsproces. in handen krijgen. En. Uh, ja. Uh, en, en, en uiteindelijk ook. de, de, de dienstverlener zelf inhuren. En, en, ja, en dan begint het eigenlijk. Het, het factureren, zou je kunnen zeggen. Want hoe werkt het dan. dat, dat bewoners geld afhandig wordt gemaakt? Nou, omdat. Een, uh, die, die, al die service flats, die hebben allemaal. Uh, enorm. Uh, ja, dienstenpakket bieden ze aan. Die zijn, dat, dat, uh, dat, dat kost honderden euro's. extra. Per maand uh, en ja, volgens uit... mij gaat dat om 7800 euro om meer dan duizend euro. Zoveel zelfs uh, ja, per maand extra erbij. Uh, dat zijn uh, die reden zijn eigenlijk die woningen ook slecht verhandelbaar. Uh, uh, mede om die reden. Uh, wat gebeurt er? Uh, het SDS die zegt nou, dat dienstpakket kun je beter uitkleden uh, en, en individualiseren. Dat gebeurt dan ook. Uh, uh, het dienstpakket wordt ingeklonken. Uh, maar wat er overblijft is nog steeds heel duur. En de services verdwijnen eigenlijk allemaal. Want die services dat zijn dan uh, mensen die bewaken of eventueel. Ja, dat betekent dus dat het. Uh, voor gezondheid of voor etenhulp die je ja, kunt verenigen. 24-7 nachtbewaking en nachtwakers die worden, die worden van de lijst afgevoerd. En nou ja, allerlei andere kleine diensten. Maar het gaat ook om onderhoud. Het gaat om heel veel dingen. Er blijft een heel, relatief heel duur pakket over... waarvoor ze ongelooflijk weinig presteren. Um, en wat je ziet is eigenlijk... Uh, en ja, dat is eigenlijk een pure uh, ja, oplichting, zou je kunnen zeggen... is dat ze rekeningen verhogen. Ze doen alsof ze bijvoorbeeld uh, zeggen zelf... Uh, wij, wij kunnen gas goed inkopen... Uh, ...kortingen voor verwerven... Eh, ...en in plaats van dat ze dat doen... Eh, ...gooien ze er extra geld bij op. Hè. Terwijl ze... Eh, ...er zijn rekeningen... ...hebben ze inmiddels weten, hebben we de hand op weten te leggen... ...van de NUON, waar de, de echte rekeningen zijn... ...en zelf eh, zeggen ze tegen die service... ...let's kijk, dus we hebben er 10, eh, 10 cent korting gegeven... Eh, ...of 6 cent korting... ...terwijl ze er eigenlijk in eerste instantie 10 cent op bovenop gesmeerd hebben. Ja, ja. En op die manier grijpen ze overal uh, uit potjes uh, uh, geld. en Het ga, gaat echt om, om heel veel geld. Het zijn namelijk uh, iets van 90 serviceflessen die deze club in beheer heeft. Ik zit midden en, in, de, in de Soprano's, maar dit, dit lijkt bijna een sterk staaltje van Tony als ik het zo hoor. Die meneer, die, uh, dat is een voormalig politicus, de meneer Clemens Bosman. Dat is ook een onvoorstelbaar brutale man ook inderdaad. Uh, en uh, doet alsof die inderdaad... een uh, een, een, een onafhankelijke weldoener is... Zeggen, in het belang van die... welzijnswerk die, van de, verricht. Ja, van, van, van die ...en de brutaliteit waarmee dat gebeurt... Is echt, ik, heb, ik heb veel meegemaakt... al in mijn loopbaan in de journalistiek... maar dit heb ik eigenlijk... Uh, het raffinement ook waarmee het gebeurt. En intimidatie ook hè, van oudere mensen ook. En in die hebben. Want dat zijn de meesten die er wonen natuurlijk. Ja, dat zijn echt nou ja, de gemiddelde leeftijd. Iets aan het dalen vanwege de vererving en zo. Maar die lag echt ruim boven de tachtig. heel even oude... luisteren naar wat bewoners? Want die, die komen natuurlijk vanavond ook voorbij in die uitzending van Altijd Wat. Dus uh, kijken wat die bewoners zelf zeggen over die stichting dienstverlening Service flats. Wat mij beest verbaasde, dat er zo'n grote club achter zat... en dat het zo zo'n zo was in de administratie. Dit is een onrechtmatige daad. En uh, als het om geld gaat, dan is het gewoon diefstal. Die werkwijze, dat was uh, vrij intimiderend. En dat was niet zo moeilijk met oude mensen. De vraag is natuurlijk, van, komen die mensen daar niet tegen in opstand dan? Ja, dat gebeurt op veel plekken. Uh, we hebben zelf nu contact met negen verschillende serviceflats... Uh, Dagblad Trouw, waar het hele ochtend uh, het ook op het voorpagina staat... dat heeft anderhalf jaar geleden ook al een keer een, een surf-wet uh, aan het licht gebracht... waarbij dat gebeurde. Wij hebben dat eigenlijk het hele patroon kunnen vaststellen... in de afgelopen anderhalf jaar en uh, wat je ziet is inderdaad dat er uh, uh, ledenvergaderingen van woonverenigingen of verenigingen van eigenaren, dat die in opstand komen, proberen dat, uh, in die uh, SDS eruit te werken, dat is in, in vier gevallen die we hebben gezien, is dat ook gelukt maar het voeren van procedures in het algemeen, dat blijkt lastig te zijn uh, het is ook heel lastig om de vinger erachter te krijgen wat ze nu precies doen uh, want ze hebben zelf eigenlijk het hele administratieve systeem alles hebben en ze in eigenlijk handen, eigenlijk infiltreren zij gewoon dus in het bestuur even, ze eigenlijk alles onder controle dat maar is, dat wordt in het... jullie onderzoek nu blootgelegd, ja, dat dus dat wordt, dat... we daar echt een aantal plekken hebben we dat echt kunnen blootleggen en uh, we weten dat dit nog veel groter is. Uh, en, om en, maar het is heel het? moeilijk is dus om eigenlijk processen te starten en het punt is namelijk dat ze vaak ook zelf in dat bestuur zitten. Dus op het moment dat je als ledenvergadering gaat procederen nou, tegen nou ja. het bestuur betaal je ook nog eens een keer ja, ja. voor je tegenstander de advocatenkosten. Dat speelt ook mee. En wat ook heel erg meespeelt is dat veel oudere mensen eigenlijk gewoon niet weerbaar genoeg zijn om, om, om die spanning van die procedures in te gaan. En uh, nou dat merken we, uh, we hebben ook in de aanloop van dat, het maken van het programma. Vanavond bij Altijd Wat, maar ook uh, ons eigen onderzoek. Gezien dat die mensen moeilijk praten. En het, is natuurlijk, het, is, het levert spanning op in die flats. Het zijn uh, mensen die eigenlijk gewoon liever gewoon over, de, over de topaardappeltjes praten. Want wat verdienen zij daaraan, SDS? Nou kijk, als je, als je nagaat dat ze 90 flats in beheer hebben... We hebben ongeveer berekend dat, je, dat ze tussen de 60.000 en 100.000 euro per flat... Eh, toch wel extra marge pakken... Eh kunnen pakken, nou dan gaat het echt om miljoenen per jaar. En dan hebben we het niet eens over het spel wat ze spelen met, met, die, met die vastgoedinvesteerders. Ja, want dat is er ook nog. Hè? Dat ja, zit er nog aan is, geleerd, dat, een vastgoedbedrijf. Ja, dat, dat is, een, dat is een, een, een, een, een met name één persoon. Dat is een meneer Andries de Boer. Een, een vastgoedinvesteer die daarbij uh, de kop op steekt. Maar dat zijn er meerdere overigens. Um, daar wordt weer een listig spel gespeeld. Uh, het zijn natuurlijk mensen die in die serviceflats uh, vaak die, die woning ook willen verkopen. Of heel oud zijn. En, uh, of of of inderdaad dat jonge mensen in zijn gekomen om dit ge ge geërfd hebben... Uh, nou, dan uh, komt er een, een, een, een, een club, wordt daar binnengebracht eigenlijk ook alweer door, door, dat, uh, door het SES. En, en, uh, en die adviseert dan om uh, met die koper in zee te gaan. En nou, uh, wat niet gemeld wordt, is dat, uh, dat die prijzen van die appartementen eigenlijk veel hoger kunnen zijn, behoren te zijn. En ze worden echt van afbraakprijzen bij die oude mensen, worden ze, uh, gaan ze in hand, andere handen over. Ja. En dat is ook een, een patroon dat we, we kunnen waarnemen. Nou, het aardige daarvan is weer dat die. Die, die meneer Bosman, die van de SDS, dat is de bestuursvoorzitter van de SDS... dat hij weer uh, advies geeft uh, aan, uh, aan, aan de investeringsclub en, en vice versa. Dus dat ja. echt in bekaars gremia posities hebben ingenomen. Nou, het, is het, is een, het, het is een belangenverstrengeling die zo openlijk is ook, en, en maar dan ook weer zo hardnekkig ontkend wordt dat, dat het bijna lachwekkend is. Zullen we even luisteren naar die meneer Bosman? Want die is natuurlijk gevraagd om een reactie, uh, samen met Altijd Wat dus, uh, over de bevindingen. Uh, Clemens Bosman, die reacties zijn hem voorgelegd. Uh, even luisteren. U zegt dat er niet gesjoemeld is. Nou, we hebben het op papier staan dat het uh, zo is. Uh, dan, moet u, dan moet u het bewijzen. Ik kan, er, ik kan op geen enkele wijze beamen dat er ook maar voor een halve euro iets gesjoemeld is. Nou, dat klinkt heel stellig, maar jullie hebben ja, andere. Vragen. Nou ja, dat is, dat is dus een, een mooie inkopper, ja. Dus dat kunnen we heel hard maken. Dus dat, eh, wat hij ook zegt, is dat die, dat die bestuurders bijvoorbeeld heel erg onafhankelijk zijn. Eh, we hebben zelfs een factuur van hem, dat hij een, een bestuurder, dat hij die, die voor 5000 euro min of meer omkoopt om, om zijn serviceorganisatie binnen te, te loodsen in zo'n service flat. Mm. He, want dat is het, eigenlijk het patroon. He, ze beginnen met een adviesfunctie van, waar een probleem is bij zo'n serviceflat zegt, nou, we hebben een advies, dan komen ze met een rapportje aan. En dan zeggen ze, nou, misschien moet u een bestuurder, we hebben een onafhankelijke pool van, een pool van onafhankelijke bestuurders. Die bestuurders zorgen vervolgens dat hun serviceclub naar binnen komt. En dan begint het verdienen eigenlijk. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. He. Ja, wordt zo wordt ja, het misbruik Het, is, gemaakt het is van het goed van systeem. Mensen. Ja. En wat het punt is, dat ook, en dat is een heel belangrijk element eigenlijk, is dat die bestuurders, die, hebben natuurlijk, die informeren die. Die, die leden, uh, of eigenlijk die, die verenigingen. En, en doordat zij die informatiemacht hebben en ook informatie. Uh, uh, uh, is er ook heel veel misinformatie naar, naar die ledenraden toe. Overal uh, zitten er hun, verenigingen hun mannetjes. Toe. Nou ja, omdat ja. Uh, mensen weten vaak niet eens waar ze over beslissen. En we hebben ook heel vaak. We hebben al een aantal voorbeelden, voorbeelden gezien van echte. Knetterharde misleiding. Uh, hele geraffineerde wijze. Uh, besluiten door, dat, uh, door, door de vergadering heen te lozen. Ja. Het, het is echt. Het is onvoorstelbaar. Het is, wat is, maar, het het klinkt, ik zei het in vergelijking met Soprano, maar het is een beetje een achtige manier van ja, werken. zonder van meer, maar. Ja. maar hebben jullie nu genoeg bewijs aan de hand dat je dit kan stopzetten? Dat je dat er aan nou ja, eind aan gaat komen. Ik, ik hoop dat, uh, dat, dat door dat dit vanavond ook op televisie te zien is, en dat de hele ochtend de krant, nu bij jullie, dat, dat er andere service zijn die zich uh, die realiseren dat er hier ook bij hun wat aan de hand is. Negen zijn er inmiddels uh, dus beweging ontstaan. Bij vier hebben ze, inmiddels, uh, zijn ze in staat geweest om dat SDS te lozen. Ja. Uh, dus het kan. En, en, uh, en het, is goed, het is heel goed dat oudere mensen zich uh, realiseren... dat er misschien binnen hun flat ook wat aan de hand is. Vanavond dus te zien om tien over negen bij Altijd Wat... op Nederland 2-programma van de NCV. Dankjewel. Erik Smit van Follow de Mannen. De Ochtend. In het Franse Amiens wordt nog steeds uh, uh, gegijzeld. Uh, twee directeuren van bandenfabriek Goodyear worden daar vastgehouden... door hun eigen personeel. De werknemers begonnen gistermiddag met die actie... en ze willen daarmee een hogere ontslagvergoeding afdwingen. Correspondent, NOS-correspondent Ron Linker in Frankrijk. Ron, uh, hoe is de afgelopen nacht daar verlopen in Amiens... Ja, het is natuurlijk een bizarre situatie. Die twee hebben de nacht doorgebracht in de fabriek, krijgen eten en drinken, ze hebben zelfs hun mobiele telefoon mogen houden. Dus echt levensbedreigend is de situatie niet. Maar zoals een vakbondsman hier al zegt, we hebben de hele nacht met ze gediscussieerd over de fabriek. Alors cette nuit, on a beaucoup discuté avec notre directeur en puis le DRH. Ze zeggen dat ze pouvoir. hebben. Nu is het mond, Europe, die in actie de Ja, het is nu aan de leiding van Goodyear International, zegt hij, om met een heropening van de onderhandelingen te komen. Die dus met zijn collega's bijna 24 uur nu die twee leidinggevenden al vasthoudt. Ja, en ik begrijp dat ze dat hebben gedaan met, met een tractorband, hè, die deur gebarricadeerd. Ja. Ik neem aan wel een tractorband van Goodyear. <laughs> Absoluut een trektoband van Gucci. Het zijn tamelijk extreme maatregelen Nogal, natuurlijk die ze nemen. Ja, dat zou je toch in Nederland niet heel snel zien gebeuren: dat de vakbond zoiets uit de kast haalt. Nee, en in Frankrijk gebeurt het wel vaak. Ik moet ook zeggen, niet uh, iedere dag. Maar af en toe hoor je van dit soort geluiden. Soms zelfs in overleg met de bedrijfsleiding. Uh, in Amiens, ja, daar geldt dat het bedrijf al jaren in financiële problemen uh, zit. Dat Goedier daar had eigenlijk al gesloten moeten worden. Omdat er helemaal niemand geïnteresseerd was om de boel over te nemen. Rond deze tijd zou de directie komen met de ontslagbrieven. En om te voorkomen, om dat letterlijk te voorkomen, hebben de werknemers dus de zijn deur gebarricadeerd. Ja. En dat Goedier, Jurgen, dat er je misschien nog wel eens vorig jaar ook in het nieuws geweest. Hè? Er was toen sprake van dat een Amerikaan het zou opkopen. Er leek een happy end uit te rollen. Totdat die Amerikanen te doeken deed wat hij nou echt vond van die fabriek. En toen was de conclusie: dacht je nou echt dat ik met dit soort luie Franse werknemers zou willen werken? Einde verhaal. En tot nu toe dus ook uh, einde fabriek. Oh ja. uh, 24 uur zitten ze nu vast. Uh, er is onderhandeld, zegt die vakbondsman. Hmm. Hoe lang gaat het nog duren? Ja, het is moeilijk te voorspellen. Die werknemers die zijn vastberaden. De twee leidinggevende is geen kwaad gedaan, maar sommige werknemers kwamen echt even. Ja, hun gram halen, verbaal, dat zag er dan wel even gespannen uit. En niet alsof ze van plan waren ermee te stoppen de komende uren. Aan de andere kant, straks om tien uur, dus over uh, bijna veertig minuten... begint overleg met regionale vertegenwoordigers, bestuurders. De directeur zou daarbij aanwezig kunnen zijn. Afhankelijk van wat daar uh, uitkomt, zou die vrijlating natuurlijk snel kunnen gebeuren. Maar goed, het is een emotionele actie van de bonden. En dat maakt het ook moeilijk om het rationeel te voorspellen natuurlijk. NOS-correspondent Ron Linker was dat. Zo'n hele creatieve variant op 24 uur met. In dit geval uh, gezellig met de vakbond uh, wat dagen doorbrengen. En Toen maar muziek in de ochtend. Op Radio 1 Amy MacDonald zit met Mr. Rock and Roll. in het wijkende haar, maar wel een staart natuurlijk, spijkerpak... en dan een zwaar, een zekje in de achterzak. Dat is een beetje Mr. Rock'n'Roll. Liedje uit 2007 van Amy MacDonald. Vakbond, FNV en schoonmaakbranche OSB hebben een plan... om een eind te maken aan zwartwerken onder schoonmakers. Het eind van Columbus hebben ze afgekeken van België en Frankrijk... en het heet de dienstencheck. Helma Peres is Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Peres, goedemorgen. En uh, goedemorgen. Um, kunt u even uitleggen hoe dat werkt met die dienstencheck? Ja, dan gaan de mensen werken komen in dienst van een uitzendbureau, van bureaus, speciale dienstbureaus ook. En dan koop ik als particulier een cheque voor 12,5 euro. En dan betaalt de overheid extra, dus de overheid betaalt dan extra de sociale lasten en de belastingen. Want dan is de gedachte erachter dat de werkstuk niet veel duurder wordt voor een particulier. Nee. Dat is nu ook vaak tussen de 10 en 12 euro. Ja, en dat ze op die manier wel belasting en pensioenpremie betaalt... en tegelijkertijd die werkster ook tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid verzekerd is, wat nu dat, niet het geval is. Dat is de gedachte die erbij uh, zit, dat men zich toch zorgen maakt... dat die mensen daar volstrekt niet verzekerd zijn. Ja. En wat is uw gedachte erbij? Ik kan me de zorg dus voorstellen, dat je zegt ze zijn niet uh, verzekerd. Ik, uh, er is al jaren gesprekken over. Vroeger de minister Melkert is al proeven begonnen. Als je even kijkt zie je dat er voortdurend proeven mee zijn. Het is natuurlijk wel als je dit gaat doen, want de zorg begrijp ik, ik vind het ook sympathiek klinkt. Het is natuurlijk wel dat een heel Nederlands belastinggeld ervoor gaat betalen. Want je begint met subsidie geven en ik begrijp uit de berekeningen dat dat een 300 miljoen per jaar is. Ja, dus elke minimaal. burger gaat er uh, meer betalen. En wordt zo'n regeling een succes? Want ik zeg nogmaals, de, ik vind er best een stuk sympathie in zitten. Want je moet over het punt nadenken, zeker. Maar als die regeling een succes is, ja, dan gaat dat dus honderden miljoenen kosten en nog meer. En dan ben ik in deze tijden, waar uh, niet leuke dingen gebeuren, ook op belastingterrein. Ja. Ook een paar leuke, maar ook minder leuke. Is dat wel een hele zware slag? Maar is zegt, 300 miljoen voor u te doen? betalen is 300 miljoen voor u te doen, als dat de overheid kost? Op dit moment kost? moet je dus gewoon zeggen, dat is gewoon veel en veel te veel. Dus kan het op wat praktischer manier. Want ook in België, hoor ik al, dat die regeling zo succesvol worden. Ja. En dan is de onzekerheid, want het is een paar keer eerder geprobeerd, zo'n regeling. Ja, toen is die ook gestopt, want dan worden mensen toch weer onzeker. Maar dat je het probleem wil aanpakken, begrijp ik. Maar of dat nou meteen moet ten koste van de overheid van 300 miljoen en nog meer. Daar zit ik op dit moment toch wel even een vraagteken. Ja, maar alle plannen, daar blijkt wel uit... van de overheid zal moeten mee anders dan gaat een heel plan niet door. En er is natuurlijk ook wat druk uitgeoefend... inmiddels op Nederland door de Verenigde Naties. Die zegt: het is echt een ja. te slechte arbeidspositie... voor werkzers voor zo'n welvarend land als Nederland. Dus er ja, moet iets dat gebeuren. Is, dat zegt dan de Verenigde Naties. Daar luisteren we natuurlijk naar. Maar ze hadden laatst ook iets over Zwarte Piet, geloof ik. Dus, maar ik zeg wel, je moet er zeker naar kijken. Ze brengen ook een advies uit aan de commissie kalspeker. Die gaat verder kijken. Maar om nou meteen te zeggen, 300 miljoen. Want er zijn meer mensen die thuis werken, daar is ook een hele regeling voor, ook voor mensen die honden uitlaten. Mensen die helpen met uh, wat klusjes thuis. Dus het is wel, als je deze categorie neemt, zullen er meer komen, maar dat je toch wel wat, dat je wat moet gaan doen, begrijp ik. Ja, maar er zijn maar al wat de VVD proeven VVD... eerder geweest, maar er zijn eerder proeven geweest, dus gaan daar een oplossing zoeken. Maar om nu meteen 300 miljoen te doen, dat gaat mij een stap, de VVD, ook een stap te ver. Precies, dus de VVD vindt dit geen goed plan en wil best praten, maar niks ondernemen voorlopig. Gewoon kijk even verder, maar niet voor 300 miljoen die nog kan gaan uitlopen. Want dan betaalt heel Nederland mee aan de hulp voor groepen mensen. Daar moet je ook mee stilstaan. Ja. Dan is 300 miljoen echt gewoon te veel van het goede. Dus als we, laten we verder kijken wat de commissie Kanspink ook doet. Of er een goedkopere oplossing is te vinden. Tot nu toe zijn die oplossingen nog nooit gevonden, ondanks alle pogingen. En dan blijft het dus zoals het nu is? Dat zou kunnen, maar verder kijken, dat zeg ik erbij, lijkt me wel van groot ja. belang. Want de zorg is er. Maar hoe dat uh, moet, dat weet u dus ook niet. Dank u wel. Elman de Peres, Tweede Kamerlid voor de VVD. De ochtend Stand.nl. In de nieuwe situatie verdelen we dat over drie uur. En, uh, u kunt uh, de hele ochtend reageren en dan zo tegen half. En het hele uur uh, doen we dat ook met uh, reacties van uh, u als luisteraar. Natuurlijk ook telefonische reacties. Um, de stelling vandaag is Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat de Europese Unie de banden met Cuba moet aanhalen. Dat zei hij tijdens een driedaags bezoek aan het land. In Cuba zijn de laatste jaren verschillende hervormingen doorgevoerd. Hoog tijd voor Europa om nu de relatie met Cuba te verstevigen, vindt Timmermans. Of course, differences of opinion on several issues will remain. But we have seen that not meeting each other, not talking about this, Ja, dat is hem. Timmermans. Vorig jaar waren op Cuba ruim 6.000 arrestaties om politieke redenen. Dat melden in ieder geval tegenstanders van het regime van president Raúl Castro. Castro. Gisteren hadden we nog correspondent Edwin Timmer in onze uitzending, die zei dat op dat gebied nog wel iets gedaan moet worden ik met verschillende dissidenten gesproken ja, en die hebben zoiets van, nou ja, kijk, als het gaat om politieke rechten, et cetera... Ja, dan valt het nog, euh, nou ja, dan is er wel wat af te op wat minister Timmermans zegt. Verdienen de Cubanen onze aandacht? Of zijn de meningsverschillen met het communistische land nog zo groot... dat het te vroeg is voor een toenadering? En vandaar dus die stelling, Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Heb je al wat reacties? Nou, we worden in het Radio 1 vanochtend ook al die stichting Glasnost uit Cuba... die eigenlijk hetzelfde verhaal hebben als Edwin Timmer... van er valt wel degelijk uh, genoeg op, uh, op af te dwingen nog, dus... Goed dat er aandacht voor is, maar of je het op deze manier al moet gaan doen... en de banden heel scherp en diep moet gaan aanladen, is de vraag. Daan van Oss, die reageert verder. Een slechte strategie, hashtag mensenrechten, zijn hier niet bij gebaat. En ook tegengesteld aan Timmermans in de Oekraïne. Uh, Timmermans heeft zelf ook nog een jaar geleden als Kamerlid... nog aandacht gevraagd he, voor heel die situatie in Cuba. Dus in die zin opvallend dat hij nu daar veel opener in staat. En Vrijschrijver, die het nog nooit gedacht. Cuba als gidsland voor het Westen. U kunt reageren de hele ochtend dus. Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Dat kan dus op het gratis telefoonnummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt op de website stemmen, www.stand.nl. Als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. En reageren kan ook via de gratis te downloaden app voor stand.nl. Dit is Radio 1. Half tien is het, het internationaal met Dorot Begens. Huishoudelijke hulpen kunnen uit het zwarte circuit worden gehaald door het invoeren van een dienstencheck. Dat adviseren vakcentrale FNV en brancheorganisatie OSB. Met zo'n check kunnen particulieren een werkster inhuren bij bedrijven die deze werknemers in loondienst hebben. In België zijn de ervaringen met zo'n dienstencheck volgens FNV en OSB positief.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 Henk Italianer verkocht kunst uit Mali. Maar er runt nu al 15 jaar een stichting om Malinese te helpen. We spreken hem zo. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Met de files nog op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij Harmelen, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. zorgt bij Apeldoorn voor een file van 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Je wordt natuurlijk ook al uh, dat de Mali inmiddels dreigt. Terroristische groeperingen dreigen met aanslagen vanwege de militairen die vanuit Nederland in Mali gaan helpen. Ik ben benieuwd wat Henk Itilian daarvan vindt. Maar nu eerst de mishandelde paarden. Eh, zeker 40 paarden verspreid door Nederland en België zijn sinds afgelopen voorjaar mishandeld. En daarom loopt de stichting Zinloos Geweld tegen dieren een beloning uit voor de gouden tip die leidt naar de dader. Henk de Napel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent voorzitter van die stichting Zinloos Geweld tegen Dieren. Wat voor bedrag staat er op die gouden tip? Uh, op de gouden tip staat een bedrag van uh, 10.000 euro. Uh, dat is voor diegene die eigenlijk de tip geeft zodat de politie de dader op kan pakken. Ja, En dat is door een dierenliefhebber begreep ik, uh, beschikbaar gesteld, hè, dat bedrag? Ja, precies. Ja. We hebben daar een soort van suiker om voor. Die heeft gezegd, van, nou ja, uh, als diegene gepakt wil, krijgen jullie 10.000 euro. Ja. Wat gebeurt er met die paarden? Nou ja, uh, momenteel wat je heel veel ziet is dat paarden uh, mishandeld worden, uh, om, uh, om en bij de, eigenlijk de geslachtsdelen. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat er iemand seksueel heel erg gestoord is. En ja, die snijdt uh, op paarden en ja, andere paarden die worden eigenlijk uh, in het hoofd gestoken of op de buik worden ze helemaal opgesneden. Dus ja. dat, zijn, uh, ja, dat zijn ernstige mishandelingen. Maar u zegt een paar dingen, namelijk dat die paarden mishandeld worden. Uh, dat, is, dat is natuurlijk te zien, maar u vermoedt dat daar een seksueel motief achter zit. Ja, dat klopt, want we hebben uh, zelf onderzoek gedaan in 2000 naar aanleiding van de dierenbool van Twente. En daar, uh, ja, daar zijn heel veel dingen naar voren gekomen. Je kunt eigenlijk zien, uh, als iemand seksueel getint is en seksueel gestoord, dan zijn de aanvallen meer gericht op de geslachtdelen. En, en dat, dat gebeurde daar in Twente ook en, en daar leidt u dat dus nu aan af, want het is eigenlijk dezelfde, de, dezelfde dingen zien we nu. Ja, dus wel dezelfde zelfsoortige verwondingen, maar wat we dus eigenlijk willen uh, is op onze Facebookpagina hebben we ook een, uh, een link naar een database, is dat eigenlijk iedereen uh, waar dieren van mishandeld zijn, paarden van mishandeld zijn, dat ze die gegevens anders door gaan geven, zodat we eigenlijk net zoals in 2000 uh, kunnen gaan analyseren wat voor mogelijke ja. daden erachter zitten. Maar moet de politie dat niet doen? Ja, goed, de politie doet hun werk en wij doen ons werk. En als de belangrijke dingen naar voren komen, dan geven we dat gewoon netjes uh, aan de politie door. Maar ja. er zijn natuurlijk ook altijd mensen die niet met de politie willen praten en wel met ons. Dus ja, goed, uh, beter met uh, twee organisaties uh, fanatiek uh, aan het jagen op de beul dan uh, alleen. Nou ja, goed, de, de, de kans dat je dan voor eigen rechter gaat spelen is natuurlijk ook aanwezig. En dat lijkt me toch ook niet de bedoeling? Nou ja, goed... Uh, Eigen rechters, daar, daar doen wij zelf niet aan en ik denk ook dat mensen daar niet aan doen, want vaak is het zo als je eigen rechter gaat spelen, uh, dan wordt de desbetreffende bul minder hard gestraft en uh, daar zit dus niemand op te wachten. Nou, nou, u zegt van de informatie die wij binnenkrijgen, die sluizen onmiddellijk door naar de politie en die kunnen dat meenemen in hun onderzoek. Ja. ja. Maar absoluut. Hebben jullie al tips gehad die de bij de politie niet bekend zijn dan? Nou, nu nog niet, want uh, ja, uh, het, het draait net nog maar één dag. Dus ik heb verder nog geen inzicht van wat er in de, in de database binnen is gekomen. Ik heb wel contact gehad met, uh, met verschillende uh, eigenaren, maar die hebben het ook al aan de politie doorgegeven. En wat verwacht u dan voor tips nu die beloning er is? Nou ja, goed, ik verwacht uh, toch wel tips van ja, 10.000 euro is in deze tijd natuurlijk toch best wel een hoop geld. En uh, misschien zet het mensen wel aan die anders niet gepraat hadden wat ik me niet kan voorstellen. Maar goed, misschien zet dat die mensen wel aan... om toch nu een vinnetje naar iemand te gaan wijzen... wat ze anders misschien niet gedaan hadden. Nee. Henk ten Nabel, hij is voorzitter van de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren. Hartelijk dank. Niks te danken. Het contact opnemen met uh, verslaggever Marcel Dekker. Die is vanochtend in Kamp Westerbork. Want de directeur ontvangt daar hoog bezoek de staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... komt inderdaad hier een bezoek brengen. Uh, maar ze waren natuurlijk, zoals dat elke dag gaat... hier eerst nog even bezig met een paar vergaderingen. Vandaag een vergadering over een nieuwe film over Kamp Westerbork. Meneer Mulder, goedemorgen. Fijn dat ik hier mag zijn. Uh, want de jeugd verandert natuurlijk. En daar hoort dan ook weer een nieuwe film bij... die aangepast is aan de tijd. Ja, dat, uh, dat laatste geldt natuurlijk. Hoewel, de jeugd verandert dat ik uh, waag dat te betwijfelen. Hè. Kinderen blijven toch kinderen. Maar wat je wel ziet is kinderen natuurlijk een hele andere omgeving opgroeien. Dan laten we zeggen 20 of 30 jaar terug. En daar moet je wel rekening mee houden. En uh, we hebben ook gezegd, we hadden altijd een uh, introductiefilm voor uh, schoolkinderen. Interview, eigenlijk in een interviewvorm Dat kan prima. Ja. Maar uh, je kunt je ook de vraag stellen van, ja, moet je het niet op een andere manier doen? Omdat die afstand, die wordt toch wel groter. Ja, tot die Iets meer special effect? Moet ik, is dat het? Nou, dat zit er wel iets in. Je ja. moet voorzichtig zijn met zijn onderwerp natuurlijk. Ja, het is echt balanceren. En we zijn er ook heel veel mee bezig geweest. In, in de voorbereidende fase van dat, dat je zegt van ja, we moeten wel zorgen hè, dat je een balans weet te vinden. Van, ja. Het is o oh zo snel, kan het neigen tot een zekere vorm van kitsch. Hè, van, van, van, van een melodrama. Terwijl het een drama is. En, en die grens is soms heel, heel dunnetjes. En dat is eigenlijk eh, toch wel de eis die voortdurend aan ons moet worden gesteld van hoe houdt dat in de gaten? En dan kun je ook wel eens mee misgaan. Ja, bestemd voor kinderen dus, die film. Ja, U heeft in de 28 jaar dat u hier werkt... heeft u heel wat van die generaties voorbij zien trekken. Zijn die mensen eigenlijk... die kinderen, moet ik eigenlijk zeggen, veranderd? Zijn die met een andere blik naar dit kamp uh, gaan kijken eigenlijk? Nou, je kunt er twee dingen over zeggen. In de eerste plaats is het natuurlijk zo... dat we wat verder van de oorlog afraken. Dus ook de kinderen thuis opgegroeide, die ouders die zijn ook van na de oorlog, eh, raken daar dus ook wat verder, eh, verder van af. Eh, dat is de ene kant. De andere kant is dat je merkt dat kinderen in de kern natuurlijk hetzelfde blijven ja. en nieuwsgierig zijn, eh, willen weten. En eh, wat kinderen nu en ook dertig jaar terug hadden, van, dat ze aanvoelen dat het een hele bijzondere periode is die diep ingrijper voor mensen is geweest en daar zijn ze in geïnteresseerd. Ja. Gaat de staatssecretaris van Rijn deze film zien zometeen? Uh, nee, die laten we Een andere nog film. Niet. Die ouderwetse misschien nog. <laughs> nee, nee. Niet nee, goed die... voor de subsidies als u dat doet. <laughs> nee, dit is een film die we hem laten zien. Die geeft een beeld van het herinneringscentrum. Wat we zo al allemaal doen. Om ons even goede ja. indruk te wekken natuurlijk. Uh, want de film waar we net over spraken, de trein. Dus speciaal voor kinderen. Ja. Daar zijn we nog mee aan het afronden. Okay, daar dus, uh, ja, uh, dat... moet u zometeen nog voor in vergaderingen. Uh, ik vroeg me wel af, staatssecretaris van Rijn... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... Westerbork, hoe past dat nou in die portefeuille eigenlijk? Ja, dat heeft te maken met van oorsprong toen de wetgeving in zaken oorlogsgetroffenen en nabestaanden op gang kwam. Dat viel onder welzijn, een ministerie van waar toen welzijn onderviel. Ja. En de uh, volgende fase was dat de Rijksoverheid ook besloot om een jeugdvoorlichtingsbeleid te gaan voeren. Dus jongeren te informeren. Ja. En vandaar dat een instelling als het herinneringscentrum Kam Westerbork, die dus een structurele subsidie krijgt, daar onder valt onder het ministerie van VWS. Ja, noodzakelijke subsidies. Dus u zet uw beste glimlach op wanneer meneer Van Rijn hier komt uh, praten. Er gebeuren prachtige dingen op dit uh, kamp Westenburg in de afgelopen jaar. In ieder geval uh, daar gaan we straks in het volgende uur over praten. Is het kampterrein nu ook helemaal uh, extra schoongemaakt? En... Uh, er zijn uh, nog wat uh, tientallen miljoenen kubieke meters uh, bladeren op te ruimen, maar als dat gebeurd is, dan kan de staatssecretaris gewoon komen. Moet net lukken voor die tijd. Tot straks Marcel. Van 9 tot 12 de ochtend, op Radio 1. Pretty Women at Walking with Gorilla's Down My Street. From my window I'm staring while my coffee goes cold.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 Good kill. There's a man. but is she really going up with him? Goed, de eerste blauwe helmen zijn dus richting uh, Mali gisteren vertrokken. De eerste veertien Nederlandse blauwe helmen. Het doel van die missie is uiteindelijk het terugdringen van de jihadistische rebellen en het stabiliseren van dat land. Iemand die alles weet van Mali is Henk Italiaander. Hij is uh, oprichter van de Stichting Mali. Hij zet zich al vijftien jaar in voor het West-Afrikaanse land en niet zonder succes. Inmiddels heeft hij dertig scholen, 26 medische centra, zes naaicentra en zes schoolkantines opgezet. Meneer Italiaander, goedemiddag. En goedemorgen is het. Ja, goedemorgen. Ja, u bent er pas nog geweest vorige maand. Uh, het was uh, het is land met een negatief reisadvies, maar hoe was het? Uh, relatief rustig. Uh, veel militairen. Uh, de bevolking is erg apathisch. Komt af en toe in opstand. Wat ik van de Marinezen helemaal niet gewend ben. Uh, proteste uh, protesten in Bamako tegen de Fransen. Die ze eerst uh, met open armen ontvangen hebben. Uh, maar waar waarom protesteren ze daar nu tegen? Dan? Um, omdat men van mening is dat de Fransen af moeten rekenen met de rebellen in het noorden. Ze moeten ontwapenen en berechten. En uh, Dat doet uh, Frankrijk niet om de een of andere reden. En verder zijn de protesten in Kati, de... de... Uh, kazernestad geweest bij de uh, gevangenneming van uh, generaal uh, Sanogo, de koepleger, uh, en zijn aanhangers, en er zijn natuurlijk uh, veel aanhangers van Sanogo, uh, daarvoor ook uh, ja. de straat op gegaan, en dergelijke. Goed, goed dat, is, dat is het hele conflict waar het allemaal om draait, maar even, even hoe is het voor de, de mensen gewoon, de, de gewone uh, mensen op straat? Uh, in Bamako merk je nauwelijks iets, uh, veel militairen, uh, wat de mensen waarschijnlijk ook een rust een, een gevoel geeft en verder uh, vond ik de stemming zeer apathisch... wat ook tot uitdrukking kwam uh, bij de laatste uh, parlementsverkiezingen... een opkomst van 19% geeft aan dat men uh, nauwelijks betrokken is. Ze ondergaan het allemaal Ze, onder, ze ondergaan het, ja. Het is een enorm verschil met de, laatste keer, de voorlaatste keer dat u daar was... Uh, nou, dat maakt inderdaad uh, nogal wat verschil. Ja. Het is uh, veel uh, minder betrokken geweest. Men had alle hoop op de nieuwe president uh, gevestigd. Die heeft zijn eerste honderd dagen achter de rug. En men is zeer teleurgesteld uh, in zijn daadkracht. Ja. Uh, verder heeft de regering, uh, bestaat de regering uit uh, zeer jonge uh, ministers... zonder politieke ervaring. En wat daaruit uh, voortkomt, moeten we nog maar afwachten. Men uh, heeft... Eigenlijk de hoop op uh, ja, een betere situatie een beetje opgegeven. Ja. Is het, heeft het ook gevolgen voor uw werk daar? Kunt u nog wel normaal uw stichting draaien? Uh, gelukkig wel. Wij werken uh, echt in de buitengebieden waarvan de regering nauwelijks weet dat die dorpen bestaan richting Senegal en Mauritanië. En alleen de laatste reis uh, uh, kregen we wel een uh, roadstop van militaire wagens en dergelijke. Maar verder heb ik dus niets gemerkt van uh, de spanningen. Hoe bent u daar dan eigenlijk zelf ooit achter gekomen dat die dorpen bestaan? Ja, wij hebben een Marinese partner uh, waar we zeer veel dank aan verschuldigd zijn. Die benaderd wordt door de regering en door het uh, dorp zelf uh, om hulp. En uh, hij gaat op pad en uh, controleert in eerste instantie of die hulp uh, inderdaad nodig is. En schakel dan ons in. En uh, we bespreken, we bezoeken die dorpen dan samen. En uh, ja, komen we dan tot actie of... Wijze. Hoe, uh, hoe bent u in de hulp terechtgekomen? Want u bent eigenlijk kunsthandelaar. Ik ben kunsthandelaar, maar uh, uh, kunsthandelaar in primitieve kunst, zeg, uh, buiten-Europese kunst. Met accent op Afrika. En ik heb uh, incidenteel Afrikanen geholpen die uh, in nood waren. En met mijn zestigste heb ik gedacht van je kunt nu je oude dag een beetje financiële kant uh, daarvan overzien nu gaan we dat structureel doen. En ik heb uh, al mijn klanten aangeschreven. En gedreigd dat als jullie niet meedoen... dan kun je voortaan naar Kortingen fluiten. Ja. <lacht> Kijk, dat is nog eens gewoon voortvarend opgeven. De rode draad, de maffia... Uh, nou, ik ben erg pragmatisch. Ja, zo kun je het <lacht> ook noemen. Ja. Maar daar gingen ze dus wel in mee, dat is duidelijk. Een, een groot gedeelte wel. Ik was teleurgesteld, maar de voorzitter van Wilde Ganzen... zei me niet, ja, u kunt uw handen dichtknijpen. U heeft een enorm percentage... Respons, dus uh, nou ja, goed. En we, en we deden in het begin al even een opzomming van wat u daar allemaal dan gerealiseerd hebt: ja, scholen, medische centra, naaicentra, ja. schoolkantines. Ja, uh, vroeger werd je doodgegooid met de term uh, Menelium-doeleinden, uh, en een daarvan was het terugdringen van de enorme sterftecijfer van kinderen en vrouwen rond de bevalling. En ja, er werd verder dus uh, in het veld nauwelijks iets mee gedaan. En wij hebben dus uh, in de eerste instantie eens een medisch centrum opgezet. En uh, uh, ja, dan hou je die mensen in leven. Dan moet je ze dus ook iets, aan een, van iets meer perspectief geven. Dus er kwam een school bij, daar kwam een, een waterput bij voor mm. goed drinkwater. En van het een kwam het ander. Maar u neemt ze ook echt aan de hand, begrijp ik, en, en geeft ze bijna persoonlijk les. Nou, uh, dat doen we dan samen met de Marinese-partner. Maar uh, u drukt het juist uit. Ik zeg altijd met alle respect... het zijn grote kinderen die we uit de 19e eeuw de 21e ingesleurd hebben. En uh, we moeten ze begeleiden, we moeten ze aan de hand houden. En af en toe proberen de te vieren en merk je dat het nog niet gaat, ja, dan trek je ze weer iets strakker aan. Ja, uh, maar hoe werkt dat dan? Want dat klinkt niet echt op basis van gelijkwaardigheid. Al. Oh, of is We ja? beginnen met uh, empathie. Als ik een dorp bezoek, dan uh, wordt er eerst omhelst uh, en, uh, allerlei uh, plechtigheden met de dorpsoudsten en dergelijke en dan gaan we dus rondkijken en dan zeggen we van kijk, dat uh, had je beter zo kunnen doen. We moeten het allemaal leren. Ik, bedoel, ik herinner me nog dat ik de eerste keer een, dat centrum, dat ons eerste centrum bezocht en daar werd dus vrolijk met een strobees met vuil van links naar rechts uh, geveegd. Ja, de reis toch op ben ik naar Blokken gegaan en heb dweilen gekocht. En ik heb die mensen leren dweilen. Ik bedoel, uh, uh, daar wordt dan om gelachen, maar zo uh, so zit het natuurlijk. Wederom pragmatisch. Jawel, maar uh, ja. ik wil dat een centrum... Uh, uh, uh, uh, Schoon, de schoon en hygiënisch. Ja, ja. Precies. En ik kan niet van mensen verwachten die dus in een leme hut wonen... dat ze weten wat ik bedoel. Dus dan moet ik het voorbeeld geven. Ja. Nu even over die missie, want daar hebben we natuurlijk al heel veel over gehoord... en gelezen in de aanloop daar naartoe Hoe kijkt u daar tegenaan? Wordt dat wat? Dat weet ik niet. Uh, het was hoog nodig dat Frankrijk ingreep. Want, anders, want kijk, als die mensen doorgedrongen waren tot Bamako... was het een slagveld geworden, net zoals in Syrië. Uh, dat uh, kon dank gestopt worden... omdat het om kleinere plaatsen ging... die men dus vrij uh, snel weer kon herwinnen. Uh, de UN-missie uh, uh, is op, nog steeds op halve kracht. En ik vrees dat het voorlopig zo zal blijven. Want de Centraal uh, Afrikaanse Republiek... En Soudan hebben ook mensen nodig. Ze ja. zitten op het op 4000 mensen. Uh, ja, ik uh, ben blij dat Nederland iets doet. Uh, ik had het van andere Europese landen ook verwacht. Want uh, het is ons probleem. Het is niet alleen het probleem van Frankrijk en uh, ja. Wat het wordt, ik weet het niet. Dus, uh, het zal geen kortstondige aangelegenheid zijn. Nee, maar als u zegt dat, uh, dat de binnenlandse bevolking zich al een beetje keert tegen Frankrijk, dan nou hoorden we ook vanochtend in het nieuws dat er dus dreigementen zijn van terroristische groeperingen richting bijvoorbeeld ook Nederland, die meedoet aan die missie. Wat, wat, wat ja, denk je daarover? Die, daar die, die, die uh, bedreigingen zijn er altijd geweest. Alleen, wij uh, we besteden er nu aandacht aan omdat onze dat mensen zelf heen. Zijn. Ja, precies. Ja, ja. Uh, uh, die zijn natuurlijk uh, die zijn altijd te betreuren. Maar in hoeverre ze, uh, ze worden ook serieus genomen. Maar het is dus aan de situatie eigenlijk niets veranderd. Nee. Gaat u nog weer terug? Ik ga begin april weer... We zijn op het ogenblik weer drie nieuwe scholen aan het bouwen. En ja, die ga ik in, in april openen. We gaan gewoon door met ademhalen. en uh, Het is uh, dringend noodzakelijk. Ja. De, uh, Mali heeft een, een decentralisatie doorgevoerd. Uh, die gewoon van geen kanten werkt. Op lokale, op uh, niveau is het bestuur dus ver beneden de maat. We moeten dus een, een burgemeester helpen bij het schrijven van een brief... Uh, aan de regering en dergelijke. Ja, als u ze kunt leren dweilen, kan dat uh, kan het laatste ook wel dingen. Nou ja, we, ja. we geven Even voorlopig, de moet niet op. Nee. Henk Italianer, hij is de oprichter en directeur van de stichting Mali. Gaan wij ook weer eens op ons niveau de wijk in. Dat doen wij elke dag rond deze tijd in de ochtend. Deze week is dat Klarendal in Arnhem. Ja, er zou gisteren aardig wat hebel zijn... Natuurlijk, rondom het trainingskamp van voetbalclub Vitesse... in de Verenigde Arabische Emiraten. Maarten Bleumers speelt de, de stemming in het Arnhemse Klarendal. De ochtend. De minimaatschappij. Een speler van Vitesse die niet de Verenigde Arabische Emiraten in mag... omdat hij een Israëliër is. Het voorval heeft dat tot verontwaardiging in de Tweede Kamer geleid. Maar hoe valt dat hier in Arnhem, de thuisbasis van Vitesse? Sport interesseert me niks. Dat is Simone van de tabakzaak. Snel door naar een klant in de winkel. Ja, doe maar. Dat <lacht> kan je beter doen. <lacht> je moet ik die gewoon in zijn eigen waarde laten voor het basta. Dan moet ik gewoon helemaal mee kappen. Al die gegeten. Ge ge ge ge ja, omdat hij uit Israël komt. maar toch niet uit dat hij daar komt. Hij is ook een voetballer. Dat bedoel ik. Oké. Hadden ze moeten zeggen, we blijven allemaal thuis? Absoluut. Dus allemaal of geen in ja. ja. Dit is te gek voor woorden. Dat is Gerrit. Hij wordt in de wijk wel de burgemeester genoemd... omdat hij veel voor Klarendal betekend heeft. Maar hij is ook vicevoorzitter van de Arnhemse Voetbalfederatie. Ik vind dat ze niet hadden moeten gaan. Vind je dat een sportclub op dat terrein ook een functie heeft... dat ze dat signaal af zouden moeten geven? Ja, ik denk het wel. Neem nou bijvoorbeeld de, de Olympische Winterspelen in Rusland. Het moet gewoon niet doorgaan. Hele Olympische spelen niet Natuurlijk ja, niet. Het gaat alleen om het geld. Het is dus alleen voor de kapitalisten of niks. En zo zijn de Olympische spelen achter de rug. Weet je wel, en opladen, dan zakken die mensen weer helemaal de grond in. Nou, politiek en dat sport... dat liggen altijd zo gevoelig bij elkaar. Maar ik ben er ook van overtuigd... dat uh, politiek en sport niet zonder elkaar kunnen. En dan valt me iets op als ik rondkijk bij de vicevoorzitter... van de Arnhemse Voetbalfederatie. Hier boven mij is een pet van Ajax en een vaan van Ajax. Ja. En een foto. Ik uh, ga dus een beetje 45 jaar naar Ajax. En dat is gekomen. Ik had een om en tante wonen in het Watergasmeer. En uh, omring die nam mij uh, mee naar, uh, naar Ajax. Hmm. En zo is het gekomen. K kunt u zich hier met die Ajax-pet op straat vertonen? Nee, dat doe ik niet. Je, je, je moet het ook niet opzoeken. Over opzoeken gesproken, Gerrit duikt een hoek in. Ik allemaal op mijn hoor. Waar ben je naar op zoek? Naar een MD'tje van, uh, van het interview met Johan Cruijff. Johan Cruijff die opende in, in Malburgen opende een uh, in, uh, in, uh, in Arnhem Zuid. Ik uh, ging daar naartoe voor de, voor de Stadsomroep, voor de radio. En uh, hij stapte uit en ik vroeg Johan, uh, kunnen we straks na afloop van de officiële opening even een interviewtje doen. Dat is prima, zei hij. En het mooie vond ik wel, uh, het, was, uh, het was afgelopen, die pers toonde natuurlijk om hem af. En toen zei hij: ik heb met die meneer even een afspraak. Ja, dat vond ik wel prachtig natuurlijk. <laughs> dat voelde hartstikke goed. Ik, ik moet hier juist opstaan. Maar goed. Als het goed is. Voor een burgemeester ben je, ben je slecht gedocumenteerd. Ja, maar de meeste burgemeesters hebben een goede secretaresse, die heb ik niet, hoor. Als hier uh, de wedstrijd Vitesse-Ajax is, ja. waar vind ik Gerrit Dassen dan? In het Gelderdum. <lacht> ja. Ja, maar in het Vitesse-vak of in het Ajax-vak? Nee, dan zit ik meestal in de businessclub. <lacht> Heel veilig, hè? Zekerheid voor alles. <lacht> Nee, maar ja. En, ja en, en, en, en, en wie moet er dan winnen? Ja, kijk, Ajax moet dan natuurlijk winnen. En vooral nu. Als, uh, als, uh, als Ajax toch moet verliezen, dan maar van Vitesse. En uh, ja, daar ben ik er al zegt aan. Dan maar van Vitesse. Morgen weer duiken we nog een paar dagen klaar aan de in. Europa moet de banden met Cuba aanhalen, dat is de stelling in standpunt NL. En daar wordt al flink op gereageerd. Ik kijk even naar de site. 61% eens met de stelling, 39% oneens. Het aantal stemmers 69 tot nu toe. En wat reacties die er zijn. Marse van Kant schrijft doen toch ook zaken met Israël, Saudi-Arabië, Rusland. Dus waarom niet met Cuba? Uh, Anonymous schrijft, eens natuurlijk, de banden hadden nooit verbroken, verbroken mogen worden. Iemand anders schrijft nog over welke verschillen van inzicht met Cuba heeft Timmermans het. Hoe ongezond roken van sigaren is, belasting voor oldtimers. <laughs> Op dat niveau uh, zitten, dan nou valt het allemaal wel mee, toch? Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Ronald uit Rotterdam. Ronald. Hallo, hallo. Ja, ik zit zelf te denken van waar die verontwaardiging allemaal vandaan komt. We zitten handen te drijven met de Chinezen, het grootste communistisch land ter wereld. Ja. En waar moeten we ons druk maken over een kleine Cuba? En het is anno uh, 2014. De Koude Oorlog is al voorbij en wij drijven altijd maar al jarenlang handen met de Chinezen. Het zijn bijna zelfs onze vrienden geworden, bij wijze van spreken. Dus ik kan helemaal niet begrijpen dat wij ons druk maken over een klein Cubaatje. Goed dat Timmermans er gewoon heen gaat en goed die oproep van hem om Europa erbij te trekken en de banden met Cuba weer aan te halen, zeg je eigenlijk? Ja, ik zou, zeggen, uh, ik zou zeggen, Europa zou gek zijn als je dat niet uh, zo snel mogelijk de banden ja. aanhaalt. Want wat doen we drijven toch aan die medicins? Ik, ik snap het, het verschil ja. niet. Het is ik... een communistisch land. En een klein Cubaans land. In, uh, en dan zouden we dan zogenaamde morele bezwaren nou. en bezwaren over mensenrechten hebben. Punt is gemaakt, dan Ronald. Niet. Dank u. 0800-1101. U kunt blijven bellen de hele ochtend. We zijn te bereiken via de site www.stand.nl. Twitter kan met hekje standpunt. Of download nou toch eens een keer die gratis app voor Stand.nl. Heb jij dat al gedaan of niet? Uh, ja. Echt niet. Echt wel. Ja. Gratis is die, dus doe het gewoon en dan kunt u ook reageren op de stelling van vandaag. Europa moet de banden met Cuba aanhalen. Vanaf vrijdagnacht om 12 uur. Bonita Avenue. Het hoorspel. Joni, dit gaat helemaal fout. Bever heeft met Mike aan de telefoon gezeten. Hij is er pas net achtergekomen dat Zien dood is. Wat moest ik anders, Boudewijn?